En in het laatste gesprek gisteren heb ik aangegeven, ja we naderen oud en nieuw, uh, vanaf vandaag wordt het vuurwerk uh, vrijgegeven en ik maak me dan wel wat zorgen over de veiligheid van deze mensen. De immigratie- en Naturalisatiedienst stelde de Somaliërs gisteren voor een nieuwe asielaanvraag te doen, maar dat vinden ze niet genoeg. De asielzoekers bivakkeren sinds eerste kerstdag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze protesteren tegen uitzetting omdat ze in Somalië niet veilig zouden zijn. In Rotterdam is de eerste gipsvlucht van deze winter geland. Het gaat om twaalf Nederlanders die in Oostenrijk wintersportvakantie aan het vieren waren, zegt een woordvoerder van Rotterdam Airport. Nou, er waren elf van de twaalf, uh, die hadden een, uh, een beenkwetsuur. die werden dus met, een, uh, met het voetenbankje in het vliegtuig uh, vervoerd, omdat ze hun been moesten houden.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 2011 is een van de warmste jaren sinds het KNMI begon met zijn metingen in 1901. Het afgelopen jaar staat met gemiddeld 10,9 graden op de derde plaats van de ranglijst. In 2006 en 2007 was het gemiddeld 13 tiende graad warmer. Alle andere jaren waren koeler. Het was volgens het KNMI ook een jaar van uiterste. Het voorjaar was uitzonderlijk droog en warm, de zomer nat en koel, cool. november was weer erg droog en de totale herfst was ook aan de droge en warme kant. En dan het weer nu bewolkt en buien met kans op hagel en onweer. Aan de kust ook harde wind, temperatuur rond 8 graden. Morgen ook af en toe wat zon, in het weekend wisselvallig. AWB Verkeersinformatie viel op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij Leende, 3 kilometer. heeft te maken met een spoedreparatie na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Troep, troep, alles is troep. We hebben alle tijd niets meer opgeruimd. La, la, la, la, la. la, la. Ernie en Bert krijgen er de kriebels van. Wat de een als spulletjes ziet, ziet de ander als overbodige troep. Hoe dan ook, we verzamelen in ons leven heel wat spullen bij elkaar. Judith de Leeuw maakte een tv documentaire over haar eigen spullen... en verbaasde zich over de enorme hoeveelheid overgebodige dingen in haar huis. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoeveel spullen dacht je dat je had voordat je ging tellen? Uh, ik dacht rond de 16.000. En dat was ook zo. Echt waar, had je het helemaal ja. goed voorspeld? Nou, niet helemaal goed, maar om en nabij wel, ja. En dan is vervolgens de vraag, wat doe je ermee? Hou je ze of doe je ze weg? Ik heb ze bijna allemaal gehouden. Ja, ik heb een paar dingen... Ik kwam tot de ontdekking dat eigenlijk... Um, doordat wij het idee hebben dat we het altijd nog weg kunnen gooien... dat dat eigenlijk een soort van nooduitgang is. Um, waardoor je automatisch soort geneigd bent om het beleid van wat er binnenkomt... niet zo heel goed te organiseren. Terwijl je natuurlijk kunt afvragen wat is eigenlijk weg. Weg is natuurlijk, als je het buiten zet, is het niet opeens weg. Dat nee, het is, dan dat ook is bij soort... jou weg. Ja, het ja. is een soort verplaatsing van het probleem, zou je kunnen zeggen. En door die... Ja, dat heb ik eigenlijk wel ontdekt door het maken van die film. Dat die nooduitgang die maakt, dat je, ja, dat, dat je minder goed geneigd bent, geneigd bent om het minder goed te organiseren. Oh ja. Dus daardoor heb ik eigenlijk besloten om ongeveer alles houden. Alles mee te houden. Ja. Goed, straks praten we verder. 2011 was een turbulent jaar voor het hbo-onderwijs uh, in Nederland in het algemeen. En voor Karel van der Toren in het bijzonder. In juli besloot hij op te stappen als voorzitter van het college van bestuur van de grootste onderwijsinstelling van ons land. De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, Goede. Middag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, e eerst maar even het nieuws van vandaag. Vanochtend was het nieuws uh, dat op de Universiteit van Groningen... twaalf vrouwelijke hoogleraren zijn aangesteld... omdat er vrouwelijke hoogleraren nodig waren. Ja. Hoeveel vrouwen heeft u om die reden aangesteld in uw loopbaan? Nou, het is niet uh, ongebruikelijk dat je toch uh, iets bijzonders doet... om vrouwen inderdaad, om een positie van een hoogleraar te krijgen. Want het is uh, echt, uh, als je dat vergelijkt met mannen... Uh, een, een, een echt achtergestelde groep. U heeft wel eens een plek gecreëerd om maar een vrouw... Nou, niet als voorzitter, even. maar wel uh, als decaan heb ik uh, in de tijd van een faculteit... Uh, zeker uh, zijn er gevallen geweest waarbij je vrouwen echt uh, een voorrang uh, gaf. En ja. wist iedereen dat dan ook? Uh, vaak is dat gewoon bekend, ja. ja en dat mag niet meer van de commissie Gelijke Behandeling? Nou ja, ik treed natuurlijk niet in uh, de verantwoordelijkheid van de commissie Gelijke Behandeling. Dus uh, dat moeten we respecteren. Uh, ik kan niet uh, nagaan hoe open deze procedure is gereed. Nee, volgens de commissie niet, maar goed. Nee. Hoe, uh, nee. Het wordt de valuta van de angst genoemd. Goudkopen schijnt helemaal hip te zijn. Maar is goud wel zo'n slimme manier om je pensioen veilig te stellen? Of een goed alternatief voor beleggingen die weinig opleveren? Daar gaan we over praten met misschien wel de jongste goudhandelaar van Nederland. Klopt dat? Dat uh, zou ik niet durven te zeggen, maar ik uh, ben redelijk jong, 28. Uh, ja. Guido van Stijn, goedemiddag, ja. hartelijk goedemiddag. welkom. Uh, u heeft een bedrijf dat goudklompjes levert. Heeft u een goed jaar achter de rug? Fantastisch? fantastisch. Ja, absoluut. Uh, 500% groei dus. Ja, dan kunt u ook wel wat goud kopen zelf. Uh, zeker, heb ik ook wel. Heeft u ook wel. Goed. Ook aan tafel Ferry Haan. hij is docent en onderwijscolumnist. Hartelijk welkom. Dank wel. En onze dichter bij de dag is vandaag Frits Kriens. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Laat het ons dan vooral weten. Dat kan via onze website, Dit is ditisdedag.nu. Het kan ook via Twitter en dan kunt u het best de hashtag DIDD gebruiken. Ja, een half jaar geleden uh, vertrok u, Karel van der Toorn, als voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. We gaan met u terugkijken op een roerig hbo-jaar. U bent sinds oktober, vrij snel daarna al, uh, hoogleraar godsdienst en maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam. Nou ja, vanmorgen dus uh, die uitspraak van de commissie Gelijke Behandeling. Ja. Vindt u het een goede uitspraak? Nou ja, ik uh, heb veel uh, respect altijd voor de, die uh, commissie Gelijke Behandeling. Ik heb er zelf ook mee te maken gehad in het verleden. Uh, naar aanleiding van uh, de zogenaamde transgender. Ja. Die een nieuw diploma vroeg. En uh, ook daarin heeft de commissie een uitspraak gedaan. Um, ik vind het wel een, een moreel kompas, hoor die commissie. Dus uh, in die zin, uh, ik weet natuurlijk niet het fijne van hoe, de, hoe die zaak in Groningen zit. Maar als zo'n commissie zo'n uitspraak doet, uh, ja, heb je daar wel goed naar te luisteren. Ja, maar even nog, u zei, u zei net van, ja, ik heb zelf ook wel eens een plek gecreëerd voor een vrouw. Ja. Ik denk dan, wat, wat, wat een rare gang van zaken. Waarom zou je dat doen? Nou, omdat eh, als je kijkt naar de opbouw van het personeelsbestand van de universiteit... dan zie je dat eh, bij studenten heb je een meerderheid van vrouwen tegenwoordig... Ja. Ja. Uh, in de lagere rangen zijn vrouwen vaak ook goed vertegenwoordigd. Maar zodra je op het niveau van hoogleraar komt, merk je dat vrouwen toch echt uh, moeilijker hebben dan mannen. Omdat? dat? heeft ermee te maken dat uh, uh, veel vrouwen uh, toch een voorkeur geven aan deeltijdarbeid. Dus uh, drie of vier dagen in ja. het werk werken. En daardoor moeilijker de concurrentie aan kunnen met mannen die het fulltime doen. Want de mensen die beslissen willen liever de fulltimer. Over het algemeen wel, over het algemeen wel. Dus deeltijd uh, hoogleraarschap uh, wordt vaak moeilijker over gedaan. Bovendien zie je bij veel vrouwen dat ze ook uh, in verband met het moederschap... een, uh, een bepaalde uh, dal in hun carrièreverloop hebben gehad. Dat ze ja. een periode hebben gehad waarin ze wat minder publiceerden. Ja. En, uh, en dus word je minder gauw hoogleraar. Ja, dat lijkt en me een dus vrij word je minder gauw als je daar niet aparte maatregelen voor neemt. En ik denk wel dat het belangrijk is, want... Uh, ja, vrouwen zijn niet minder intelligent dan mannen, hebben niet minder begaafdheid. Dus zullen ze bij solliciteren net zoveel kans maken? Nee, want uh, je merkt enerzijds, uh, commissies zijn overwegend uit mannen samengesteld. Maar nou suggereert de... u dat mannen voor mannen kiezen? Zo is het ook. Is dat zo, ja? Dat, dat blijkt ook. Wat slecht. En, uh, mensen kiezen toch uh, bij voorkeur iemand die veel op hen lijkt. Nou, mm. dat geloof ik niet. <laughs> ja, ga maar na. Verder is dat ja. bewezen? Ik zou me afvragen of, of, of dit niet een tijdelijk probleem is wat zichzelf nu aan het oplossen is. Als die, als die voet van, het, van, van de piramide al meer dan vrouwelijk is. Dan zou de, je denken, de bevolking van de universiteit bedoel ik. Ja, ja, de leerlingen en, en de onderlagen. Dan zou je denken dat na verloop van tijd dit probleem zichzelf oplost. En dat we misschien mannen positief moeten gaan discrimineren uh, in Nou, vanzelf oplost. Ja. Ja, weet je, je, je hebt te maken met, uh, je hebt met vrouwen, maar je kunt ook spreken over uh, etnische minderheden. Die je uh, in de studentenkringen natuurlijk veel hebt, maar die je op het niveau van docent en zo minder hebt. Vaak moet je toch speciale maatregelen nemen om te zorgen dat uh, de afspiegeling van de maatschappij zich ook uh, in je docentenkoers... Maar ja, als tu de studenten neem je dan toch ook niet meer zo serieus, die denken dan, die mevrouw die staat er alleen maar omdat ze vrouw is. Nee, of dit vak ik, hebben wij omdat er een, een, een post moest gecreëerd worden voor deze mevrouw. Is niet juist, in, in de wetenschap moet je toch juist gewoon de slimste mensen benoemen op uh, hoogleraarposten. Als je, als je iemand gaat benoemen die minder slim is dan, de, dan een andere kandidaat vanwege een, een achtergrond, uh, religie of seks. dan zou ik als student zou ik daar moeite mee hebben. Ik, ja. wil, ik wil het beste onderwijs, ik wil de beste persoon daar hebben. En niet ja. de, de beste seks. Nou, dat wil ik ook natuurlijk. Ja. Want uh, we gaan allemaal voor goed onderwijs. Maar uh, vaak heb je een situatie dat. Uh, het best niet zo evident is. En dan moet je dus inderdaad een uh, keuze maken... op grond ook van andere criteria. Ja, maar dan en... zijn ze uh, gelijk geschikt, zeg maar. Ja, dan dan is het niet wat anders. Hier geschikt. werden mannen echt uitgesloten bij deze posten in Groningen. Dat begrijp ik, ja. ja Dat is, uh, daar zou u niet voor zijn. Dat Leuk is opmerkelijk op menselijk. kijk. <laughs> Goed, laten we naar het HBO gaan. De opleiding uh, journalistiek van de Hogeschool Windersheim ligt onder vuur. U bent enkele dagen geleden gevraagd om de problemen te onderzoeken. Ja. Door wie bent u precies gevraagd? Ik ben gevraagd door uh, de voorzitter van het college van bestuur van Windersheim. Uh, er is een commissie van wijzen die is ingesteld. En uh, daar zochten ze een voorzitter voor en hebben ze mij voor gevraagd. En ik heb, dat, uh, ik heb daarin uh, bewilligd. U heeft al ja gezegd inmiddels. Ja, ik heb ja, ja. gezegd, want het, ik vind het belangrijk dat daar goed naar gekeken wordt. En uh, ja, de kwaliteit van het onderwijs gaat mij ter harte. Net zoals het, uh, uh, het bestuur van Windersheim ter harte gaat. Ja, dus... ja, en u achter zelf geschikt om dat te doen? ja. En uh, ik help graag. Ja, en dat, dat, daar is hier sprake van. U gaat helpen? Ja. ja. Ik ga een advies geven. Wanneer gaat u aan de slag? Uh, in januari. En hoeveel tijd gaat dat nemen? Nou, dat moet toch binnen twee maanden gebeurd zijn? Want, binnen twee uh, maanden? Uh, ja, die, die, die opleiding die, uh, die is geaccrediteerd. Maar heeft een visitatie gekregen die zeer kritisch is. En uh, als er niets verandert, dan. Uh, ja, wordt hij niet opnieuw geaccrediteerd? Dat betekent dat die opleiding stopt? Ja, dat betekent dat hij dan over een jaar uh, niet langer uh, diploma's kan geven... die door de uh, overheid uh, gewaarborgd worden. Een jaar vanaf? Vanaf januari. Dus, dus vanaf het hele komende, het komende jaar, jaar. is het nog geldig. Maar binnen dat jaar moet er dus wel echt uh, veranderingen ja, ja. plaatsvinden. Wie zit er nog meer in de commissie? Ja. Er zit nog een journalist in en een hoogleraarjournalist. Zijn de namen daarvan bekend? Mag u die zeggen? Ja, mag ik vast wel zeggen, maar het is wel raar om dat nu zo via de radio te doen. Nee, dat, uh, Ze dat, weten het al wel, die journalisten. <laughs> die die wel Ze hebben al uh, mee ingestemd. Okay. En ja. de opdracht ja. is? De opdracht is om te kijken naar uh, het onderwijsprogramma. En uh, te bezien uh, of de verbeteringen zoals die inmiddels al zijn voorgesteld uh, voldoende zijn. Of dat er ook nog andere dingen moeten gebeuren. Ja, maar u heeft geen verstand van journalistiek, vrees ik. Nee. Maar ik heb wel verstand van hoger onderwijs. Uh, heb daar jarenlang uh, leiding aan gegeven. En uh, dat is ook de reden dat je naast een journalist... naast een, een hoogleraar journalistiek, ook een algemeen bestuurder hebt. Die ook weet wat onderzoek is, omdat hij ook de universiteit goed kent. Ja, dus samen in die commissie ja. komt u er wel uit. Ja. Is het denkbaar dat u uh, na die drie maanden die, of twee, drie maanden zegt... jongens, uh, sluit het doel maar. Dat, is, uh, dat lijkt mij niet echt denkbaar, want uh, dat is niet uh, de strekking van uh, uh, de visitatie tot nu toe. Dus Reddeloos verloren? Nee, maar dat is niet aan de orde volgens mij. Als je kijkt naar uh, die opleiding, bij studenten zeer populair doet het heel goed. Hè, ja, maar Op de arbeidsmarkt niet, hoorden we pas. Journalist kan je beter niet worden op het moment. Nou ja... Uh, ik weet dat het eerste deel van die opleiding er goed uitziet. Dat het ook goed beoordeeld is. En dat het met name het tweede deel van die opleiding is. Waarbij uh, de eindwerkstukken, het eindniveau, niet altijd, van, uh, ja, niet altijd het niveau heeft dat je zou willen. Uh, daar gaan we naar kijken. en Daar zullen we advies over geven. Maar ik ga ervan uit dat uh, die adviezen zodanig zijn dat ze erop gericht zijn om tot een doorstart van die opleiding te komen. Ja. Ferry? Nou, ik geef voor mij even uw eigen positie in het verleden met bij de, bij de HVA. Ja. Uh, die is ook in het nieuws geweest de afgelopen uh, maanden. Ja. En ook niet zo positief. Een beetje om dezelfde uh, reden. Ook daar zouden diploma's ja. ten onrechte zijn verstrekt. Zouden zijn verstrekt, zeg ik. Ja, dat moet je inderdaad wel tussen aanhalingstekens zetten. Want dat is één bericht in de Telegraaf geweest. Uh, dat heeft mij zeer verbaasd, moet ik zeggen. Het is Goed, dat bericht komt naar buiten op het moment dat ik zelf geen voorzitter meer ben. Maar het gaat over de periode die ik goed ken mm, natuurlijk. Ja, ja. En uh, kijk, we hebben de In Holland affaire gehad. Daar is heel Nederland van wakker geschrokken. Uh, wat is er mis in het hbo? Nou, ik, ik, ik was in die tijd bestuurder van uh, de Hogeschool van Amsterdam. Ook een grote hogeschool. Uh, wij hebben onmiddellijk natuurlijk ook gekeken. Van, uh, gecheckt of dat allemaal klopt. Zijn er dingen bij ons fout? De onderwijsinspectie heeft zo'n onderzoek gedaan, heeft alle hogescholen in Nederland naar gekeken. Ja, als ik ver je goed begrijp, nou, zegt hij eigenlijk, bent u wel aangewezen? Nou, het is het slager die wellicht eigen vlees keurt of dat van een concurrent? Maar wat ik me uh, afvraag, ik, ik, ik vond het niet zo verrassend nieuws dat bij de HVA, dat daar dingen misgingen, want de groei van de HVA was, was, was buitensporig. Uh, vanwege het in Holland probleem, gingen heel veel uh, leerlingen, die, die meldden zich niet aan bij in Holland, maar gingen naar de HVA toe. En werd, de HVA is van, de, de hogeschool van Amsterdam. Precies, en er werd al meteen gewaarschuwd, uh, kan de HVA deze groei wel aan? Uh, dus, dus dat daar spanningen zouden zijn. Mevrouw Bussenmaker heeft volgens mij al meteen oh, oh, ergens een stond gezegd. Ja. Ja. Uh, dus, dus, dus er was wel bezorgdheid over de kwaliteit van het onderwijs bij HAVE. Nou, het ja, denk... even uit elkaar halen is. Maar even, bent u dan wel ja. de aangewezen persoon om dit te onderzoeken? Ik ben daarvoor gevraagd en ik denk dat ik het goed kan. Ja. Ja, dus daar heeft, heeft u verder niet ja. bij geaarzeld? Nee, daar die niet bij geaarzeld, nee. Want uh, ik ben verantwoordelijk geweest uh, voor een universiteit en een hogeschool. En de kwaliteit daarvan ja, die, uh, staat niet ter discussie. Maar dan het tweede probleem, die, die drukte uh, van in Holland bij uw school... maar ook de kwaliteit van het hbo in het algemeen, die ligt ja, onder vuur. Ik denk dat het echt het punt van het hbo in het algemeen is... Want het in Holland effect, zeg maar wat mm, je nu noemt, ja. hè, dat er een overloop is van de ene school naar de andere, dat zou zich pas uh, heel recent kunnen hebben voorgedaan. Mm, ja. En uh, ik geloof dat deze gegevens over een oudere periode gingen. Maar het is zonder meer waar dat het hele HBO en, in, in, en trouwens ook het universiteiten in Nederland, die zijn natuurlijk enorm gegroeid. Ik vraag me af, meneer Van Stijn, ja? bij het HBO hè, is het een van de problemen van het, de kwaliteit uh, dat die uh, wat lager is, niet het enorme aanbod van opleidingen? Media, entertainment, media, cultuur. Je kan het toch echt de... niet bedenken, alles ja, bestaat. Echt, echt alles bestaat. Ja. Hoe kan je de kwaliteit wegborgen als het zo enorm breed is? Nou, ik geloof niet dat dat het punt is. <coughs> ik denk dat je vooral te maken hebt met een enorme aanbod aan studenten. En dat die studenten ook nogal diverse achtergronden hebben. Dus je hebt een grote instroom vanuit uh, de HAVO. Je hebt natuurlijk ook uh, het MBO-instroom. Die is de jaar, afgelopen jaren erg gegroeid. En een steeds kleinere instroom vanuit het VWO. Want je ziet dat studenten die vanuit het VWO komen... toch een hele sterke voorkeur hebben voor een universitair... Onderwijs. Dus het niveau van de populatie daalt. Het ja, dus in het algemeen moet je zeggen... het VWO-aandeel in die studentenstroom is kleiner geworden. Het MBO-aandeel is aanzienlijk toegenomen. En daarmee uh, staat het HBO wel voor een grote uitdaging. Want hoe hou je dat niveau echt uh, hoog... En dus af... nee, zorg je er tegelijkertijd voor dat ook een, ja, een voorstel van die studenten het echt aankan. kan. Nefestein? Ik vraag me af bij zo'n brede keuze. Als zo'n brede keuze een studie hebt, of je niet een beetje de studiehoppers krijgt, om het zo maar te zeggen. Het uh, eerste tweede jaar is die na een tijdje denken. Nou, goh, kunst en media? Nee, ik ga media entertainment. En door die switches duurt het langer, kwaliteit daalt. Hmm. Klinkt klink logisch. Nou ja, je ziet wel dat uh, in het algemeen... ik weet niet of het uitsluitend te maken heeft met de veelheid van aanbod... maar je hebt natuurlijk gelijk, dus wordt enorm veel aangeboden. Um, maar je ziet dat heel veel uh, jongeren als ze van school komen... het niet zo makkelijk vinden om in één keer een goede keuze te maken. Nee. Uh, en dat ze nogal eens switchen inderdaad na een jaar. Dat, dat, dat lijkt is me met hard. een probleem dat je een hele brede keuze hebt. Als je bij wijze van spreken vier studies hebt en je komt van school af... dan lijkt me het heel makkelijk om een keuze te maken. Ja. Maar is het te leuk? Is er niet het, het fundamentele probleem? Ik heb een keer gehoord dat het zo werkt... dat uh, hogescholen krijgen geld per afgestudeerde student. Per diploma, wat ze verstrekken. Is dat niet een, een, een vreemde manier? Is dat niet het probleem? Nou, die, die financiering is inmiddels veranderd. Dus je krijgt wel betaald per student... maar het diploma-aandeel is veel kleiner geworden. Maar een hogeschool heeft er alle belang bij om ervoor te zorgen... dat een student binnen een bepaalde tijd afstudeert. Want uh, de tijd waarvoor de minister betaalt voor een student is natuurlijk gelimiteerd. He, lang moeten de student heeft er zelf mee te maken. Ja, maar dan kan je zeggen: ook. dan maak je het iets makkelijker. De studeer is sneller af, heeft iedereen belang bij. Ja, maar daar heeft, heeft de hogeschool natuurlijk geen belang bij. Zolang er niet uitkomt, wel. Nee, ik geloof dat daarvoor een heel uh, kwaliteitszorgsysteem is uh, in Nederland. En uh, onderschat niet dat die bestuurders. Uh, die is tenslotte ook te doen om goed nee. hoger onderwijs te maken. U zegt iedereen is goedwillend, het gaat alleen af en toe mis. Het gaat af en toe mis en het is ook niet zo gek dat het af en toe misgaat. Waarom niet? Nou, we, ik, ik zei al net al, die enorme groei die we hebben... we hebben al echt hoger onderwijs voor velen in Nederland. Ja. En dat is een grote verworvenheid, het is hartstikke goed dat we dat hebben. Alleen dan kan het ten koste gaan van de kwaliteit. Het betekent wel dat je erg zorgvuldig moet zijn op die kwaliteit. Ja. Goed, straks praten we over onze neiging om alsmaar spulletjes te kopen... terwijl we het eigenlijk niet nodig hebben. Judith de Leeuw maakte een film over alle spullen in haar eigen volgestouwde huis. Maar eerst laten we ons bevangen door goudkoorts. Goudprijs blijft maar stijgen. Goud is weer helemaal hot. De prijs brak afgelopen maanden record na record. Go! Beleggers zien goud als een veilige uh, belegging. Nu aandelenkoersen van banken en grote bedrijven fors verliezen. Dan uh, kies je voor de valuta van de angst en dat is goud. Kun je goud kopen? Is dit het moment om uw spaargeld om te zetten in gouden munten? Ik denk altijd je kunt beter een geweer kopen, misschien. Maar, nou ja, dan kun je iemand die goud heeft kun je dan. Uh... <laughs> Er waren analisten aan het begin van de week die voorspelden dat de goudprijs de 2000 dollar grens voorbij zou gaan. De goudprijs daalt als een baksteen. Het gaat echt vrij hard. Ja, dat was in een halve minuut eigenlijk iets meer nog de manier waarop het goud het nieuws beheerste in het afgelopen jaar. Uh, Guido van Stijn, goudhandelaar zelf. Was het een gouden jaar? Uh, absoluut. Voor goudhandelaren ja. dan? Ja, zeker. De uh, uitstroom in ETF's was wel een stukje groter, maar de fysieke handel was erg. Uh, de uitstroom in ETF's? Uh, Exchange-traded funds. Dus de, de, de fondsen die op de beurs verhandeld kunnen worden. Die, die groeide? Uh, daalden. Die daalde? Ja. Uh, dat snap ik niet helemaal. Moet je even uitleggen. Wat betekent de, dat dan? Dat is eigenlijk, de, de fondsen werd eigenlijk een uitstromen, gebeurde daarin en er werd meer in fysiek omgezet. Dus ja precies, meer mensen gaan gewoon en... echt goud kopen. Precies. ja. ja. We zagen aanvankelijk dat die, die, die goudprijs omhoog ging, dat snap ik nog wel, want aandelen gaan niet goed, sparen levert niet veel op, dus dan stop je het maar in goud. Ja. Is dat de logische verklaring daarvoor? Um, nou, ik denk niet dat dat alleen is. Het is een stukje natuurlijk de angst in de, in de euro op dit moment, wat, uh, wat mensen uh, de goud doet kopen, ook de lage rentes. Ja, en, dat uh, maakt dat, dat goud aantrekkelijker wordt om uh, te kopen. Precies. Maar daarna zagen we weer, hoorden we ook aan het eind van uh, het fragment net... dat het weer omlaag gegaan is, de goudprijs. Het blijft een markt, het is uh, volatiel. Uh, je hebt uh, koersschommelingen erin. Over de langere termijn, als je de trend pakt van de afgelopen acht jaar... dan zie je toch een duidelijke stijging van, uh, uh, van de goudprijs. Ja. En die overigens niet alleen gedreven wordt natuurlijk... door dat mensen nu in de eurozone angstig zijn en het uh, fysiek willen kopen... Wat vaak vergeten wordt, de twee grootste drijvers zijn op dit moment Zuidoost-Azië. Juwelen en ook investment demand daar. En eigenlijk de grootste drijver is ook de dalende productie bij de goudmijnen. En de hogere operationele kosten daar. Daardoor wordt goud duurder. Absoluut, dat ja. is een enorme drijver. Ja. En het feit dat het aan het eind van het jaar weer wat gedaald is. Nog niet lager dan aan het begin van het jaar. Het is nog wel meer waard dan aan het begin van het jaar, maar het is een beetje aan het terugzakken. Ja. Dat, hoe komt dat? Nou, Die spike die je hebt natuurlijk gezien is doordat we hier in Europa nog steeds... Uh, geen politieke wil hebben om iets op te lossen. Dus er was een enorme vlucht erin. Ah, dat zie je dan meteen uh, in de goudprijs uh, relateert zich wel. Ja, maar dan wordt, het, dan wordt de goudprijs duurder, <tus> zolang de problemen ja. in de economie niet opgelost zijn. Maar waarom is die weer gedaald? Waarom die dan weer daalt? Mensen nemen ook weer hun winsten, natuurlijk. Op een gegeven moment het, denken het, ze van ik heb genoeg het, verdiend. Het blijft waar, wij zien het ook veel in uh, onze eigen markt hoor. Dat uh, die periode dat die even boven de 1900 uh, uh, wipte, uh, komen onze klanten dan terug. Goh, die willen dan ook weer een deel van hun... Uh, ja, precies. Dan hebben ze genoeg worden. winst gemaakt en dan gaan ze weer weg. Ja, ja. In mijn optiek is dat niet helemaal de juiste beweegreden... om überhaupt goud te kopen, maar... Uh, Met welk motief kan je dat het beste doen? In mijn, uh, in mijn belevingswereld is dat... Uh, het is een verzekering. Uh, net als dat je je auto verzekert. Uh, je wil niet tegen een paaltje aan rijden. Doe je dat, heb je een verzekering. Uh, ziektekostenverzekering, Je wil niet ziek worden. Als je het wordt, ben je ervoor verzekerd. Hetzelfde geldt voor politieke onrust, valutaonrust. onrust. Hebben we een beetje goud in de portefeuille zitten, gaat het echt fout. Maar en zou zelf... je dat nou hmm. op iedereen aanraden hmm. om goud te kopen? Ja. Uh, voor een klein deel van het vermogen, zeker. Absoluut. En Omdat ik zou dat het, het meest waardevaste is wat je nu nee, zou kunnen doen. Het, ik denk niet dat je het zo moet benaderen. Het is een, de ultieme uh, verzekering uh, door de af, uh, over de afgelopen 5000 jaar. De ultieme verzekering. Hier spreekt ja. echt een goudhandelaar aan, volgens mij. <laughs> nee, dat is, uh, het is gebleken altijd. Ook niet alleen uh, uh, hmm. in het verleden. Het, een stukje van je vermogen. 5% procent, uh, of minder in, uh, van het vermogen in goud, uh, is een goede verzekering ja. van het vermogen. Ja. Jij bent 28, heel jong. Ja. Hoe kan je nu al een goudhandel hebben? Ik ben het 3,5 jaar geleden heb ik het uh, opgezet. Nadat ik uh, uh, in 2004 mijn bedrijf hier overigens op Mediapark, de Fietscourier heb verkocht. Je, je, je was hier fietskurier op Mediapark? Ja, ik had een bedrijf hier met acht fietsers. En uh, deden we alle uitzendbanden, waaronder ook van EO. Uh, en uh, <laughs> Kijk eens aan, jij zit in goud dankzij ons. Uh, ja, bedankt daar. <laughs> en uh, ik ben daarna gaan investeren in mijnbouw en mijnbouwconcessies. En, en hoef je uh, daar niet met een enorm startkapitaal te beginnen? Nou, ik had al nog wat geld van mijn vorige bedrijf ook. Want dit is dan mijn vierde, vijfde en zesde onderneming die ik nu uh, heb. Zit vierde, vijfde en zesde, je het hebt er een paar tegelijk. Het is niet alleen mijn goudhandel, ik heb ook nog software uh, op dit moment. Ja, en daar kan je vrij makkelijk in starten, stappen. In de goudhandel. Ja. Um, je moet wel de juiste connecties hebben. Dat lijkt me wel uh, noodzakelijk ongeveer. En die heb je ja, ook ja, met hoe, de het hier opgedaan? Nee, ik heb uh, vanuit 2004 met uh, het geld wat ik toen had, ben ik gaan investeren. Dus. En dat heb ik op een advies van vrienden van de familie toen destijds uh, gedaan. En dat uh, bleek uh, na een aantal jaren succesvol. Eerst uh, uh, twee jaar lang uh, flinke verliezen leiden <laughs> door beleggingen. Oké, okay, dat op, ook. De beurs. Ja, ja, dat hoort erbij. Absoluut, een goed goede leerproces is dat altijd. Ja. En, uh, uh, maar ik geef nooit op, ik ben gewoon doorgegaan, veel lezen, voornamelijk gaan focussen op uh, mid-cap en small-cap gold mining uh, companies, dus kleinere goudmijnbouwbedrijven. En toen in 2008, uh, acht, eind 2008, ben ik uh, gaan ontwikkelen, dacht van, het kost me niet heel veel tijd meer, dat uh, uh, investeren erin. Toen ben ik, dacht ik, ik ga de voorkant van de markt bedienen. En toen heb ik... Uh, en toen is het gaan groeien. Toen is het gaan groeien. Nou, het was al na drie maanden ging het al echt uh, in een, in een, een trein, uh, in een vogelvlucht eigenlijk. En stel dat ik nou goud wil, of meneer Van der Toorn, die had belangstelling, hoorde ik net. Hoe gaat dat Nou, nou misschien dan? wil ik het wel verkopen. Verkoop, oh, verkopen. Ja, gouden tanden en zo. <laughs> Oké, okay, ja, dat dentaalgoud, dat nemen we niet in. We zitten echt op de, op de munten, eh, uh, baren eh, en numismatiek. Het eh, dentaalgoud innemen en de oude juwelen, dan uh, moet u echt aan het andere adres. Maar ik okay. kan, kan uh, dan wel wat tips geven. Als, stel, maar. ik koop geld bij jou, moet ik ja. dan gewoon naar je toe? Heb je een winkeltje ergens, of hoe gaat dat? Nee, we hebben, we hebben in Europa we hebben wel allemaal kantoren zitten. We hebben zes locaties nu in Europa... Um, het gaat allemaal via ons portaal golddirect.com. Je koopt daar eigenlijk uh, op het portaal tegen live koersen je producten. En, en die worden dan thuis gestuurd? Drie tot vijf dagen met ons waardetransport, ja. Die worden thuis afgeleverd. Ja. Ja. En dan heb ik dat in huis. Ja. Met alle risico's van dien. Met alle risico's van dien inderdaad. Uh, moet je goed onder je kussen bewaren. <laughs> ja. En wat is dan een normale hoeveelheid? Koop je dan een kilo of een pond? Of, uh, nou, kijk, een kilo is natuurlijk wel redelijk aan de prijs vandaag. Wat kost een kilo? Uh, 43.000 euro. 43.000 ja. euro? Ja. Ja, okay. het schommelt een beetje de afgelopen. Wat je al zelf al zei, koers, de koersschommelingen worden ook steeds groter in de markt naarmate de, mate de prijs stijgt. Maar um, veel munten worden er verkocht, sowieso. Een ounce, een ounce. Een ounce. Ja. En, uh, en die bewaren mensen dan? En als ze op een gegeven moment er nog van hebben, dan in in verkopen ze een, het weer in de Ik heb bij jou terecht, als je wilt verkopen, altijd. Kan ook. Ja. Dus de vraag van de luisteraar die zegt: zijn goudbaartjes beter dan gouden munten? Nou, er is niet zozeer iets als beter. Uh, uh, marge technisch zit iets, je iets gunstiger als je een baardje koopt. Wat is een baardje? Een, een baardje, nou, dat is een staafje, om het zo maar te zeggen. Ja? En die zijn uh, qua marge iets uh, aantrekkelijker dan uh, de gouden munten. Kijk. Er iemand aan tafel die het wil gaan doen. Het aanbod intrigeert mij wel. Die zegt, uh, die, mij, die mijnen vallen een beetje droog. Ja. Uh, ik heb me eens keer laten uitleggen dat al het goud in de hele wereld, wat er ooit is gevonden, dat het onder de eerste verdieping van de Eiffeltoren past, toch? Nou, je, ik heb een mooiere. Het past in een Olympisch zwembad. Het uh, spreekt meer tot de verbeelding van mensen. Wat, okay, ik heb al het goud ja. wat er op de hele wereld is. Ja, ja, ja. Ja. Ja. En, en, en uh, die mijnen die vallen nu een beetje droog. Ik geloof dat de exotische. Uh, nou, het heeft verschillende redenen hoor. Want, ja. want kijk, uh, ik dat wil ik graag toelichten, want dit is echt ook de driver waarom we over tien jaar nog steeds een go hoge goudprijs zal zijn. Rond deze niveaus. Ik denk dat volgend jaar dat die een stuk hoger zelf van staan dan, ja. dan wat we nu hebben. Sorry, ik reek een ja. beetje voor uit. Moet ik niet doen. Maar ik zal dit even na de toelichten. De operationele kosten van de totale operationele kosten van de grote mijnbouwers zijn gestegen naar 550 dollar per troyounce. Daarbij zit niet inbegrepen. De kosten voor het service van hun leningen. Plus het belangrijkste: de kosten voor de ontwikkeling en exploratie. Dus het zoeken naar nieuwe gebieden en ontwikkeling van een mijn. Een beetje mijn om te bouwen, kost zes, tussen de 6 en 10 jaar en kost tussen de 2 en 8 miljard dollar. Neem die componenten in jouw totale operationele kosten... zit je bij de 1100 dollar per ounce. Dus... dus het blijft zijn waarde houden, dat is eigenlijk wat jij zegt. Ja, en dan het laatste punt. In 2003, toen de goudprijs op 300 dollar stond... zijn alle grote mijnbouwbedrijven gaan hatchen... omdat ze bang waren dat die verder ging dalen. Hmm. Die posities zijn ze pas in 2007 gaan afbouwen. Dus hebben altijd eigenlijk, hebben een lage goudprijs gekregen... En nu hebben ze dus niet de Exploratie en ontwikkeling van nieuwe mijnen ja. gedaan. En, en dat er, is is geen, er is geen sprake van een goudbubbel die weer in kan Storten, nee. Althans, volgens de goudhandelaar. Pro productie nie. daalt al jaren. Goed. Guido van Stijn, dank voor je verhaal. Dank je wel. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel verder over de vraag of je een islamitisch docent die weigert handen te schudden van vrouwelijke collega's de ruimte moet geven of niet. Karel van der Toorn kreeg veel kritiek over zich heen toen hij besloot dat de haar best kan op een grote HBO-school. Hoe kijkt hij terug op deze kwestie? En we praten met Judith de Leeuw, die een tv-documentaire maakte over alle spullen in haar eigen huis. Ze ontdekte dat dat ze voor vier kinderen spullen heeft verzameld, terwijl ze maar één heeft. Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. In de Syrische stad Duma zijn betogers beschoten... terwijl er internationale waarnemers in de stad waren. Ook in de opstandige stad Homs is weer geschoten. Daar zouden waarnemers onder vuur zijn genomen... door veiligheidstroepen van president Assad. De laatste dagen zijn er tientallen doden gevallen... in diverse plaatsen in Syrië. De burgemeester van Vlachtwedde in Groningen is niet van plan om het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel te laten ontruimen. Ze hoopt dat de 40 Somaliërs uit zichzelf zullen vertrekken. Wel maakt de burgemeester zich zorgen over hun veiligheid nu de verkoop van vuurwerk is begonnen. De asielzoekers willen in Nederland blijven. In Rotterdam is de eerste gipsvlucht van deze winter geland. Het gaat om twaalf Nederlanders die vooral botbreuken hebben opgelopen tijdens valpartijen in de sneeuw. De patiënten zijn met ambulances vanaf het vliegveld naar huis of naar een ziekenhuis gebracht. 2011 is een van de warmste jaren sinds het KNMI begon met zijn metingen begin vorige eeuw. Het afgelopen jaar staat met gemiddeld 10,9 graden op de derde plaats van de ranglijst. Alleen in 2006 en in 2007 was het drie tiende graad warmer. Alle andere jaren waren koeler. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files, eentje op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen het knooppunt Leende Heide en Leende 4 kilometer. De reisschok is daar dicht. Heeft te maken met een spoedreparatie na een aanrijding vanochtend. En op de A4 Bergen-op-Zoom richting Antwerpen. Tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en Hoger Heide staat 4 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, opnieuw welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten oud-rector Karel van den Toren. We spraken met hem over de diploma-inflatie op het hbo... en we horen zo of hij nog steeds staat voor zijn beslissing... om een moslimdocent die weigerde vrouwen de hand te schudden... de hand boven het hoofd te houden. Judith de Leeuw maakt een tv documentaire over iets... dat we allemaal herkennen, spullen. En we praten verder ook met onderwijscolumnist Ferry Haan... en de jongste goudhandelaar van ons land, Guido van Stijn. U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DIDD... of bezoek onze website ditistedag.nu. Maar we gaan eerst schaatsen, want in Heerenveen is de NK-sprint deze uh, dagen. En daar is Sebastiaan Timmermans de NK-sprint 500 meter voor vrouwen. Het is een bijzonder belangrijk toernooi dit seizoen. Misschien wel belangrijker uh, dan dat het ooit is geweest. Want het gaat niet alleen om het uh, Nederlands kampioenschap. Dus om de Nederlandse titels bij de vrouwen. En later vandaag en morgen natuurlijk ook bij de mannen. Maar het gaat ook om startbewijzen. Startbewijzen voor de wereldkampioenschappen sprint. Vier bij de mannen, vier bij de vrouwen. Eind januari wordt dat WK verreden in Calgary. Startbewijzen voor de wereldbekers. En het is zo dat als je vandaag en morgen de boot mist. Als je niet bij de beste rijders zit. Dat je seizoen gewoon voorbij is. Terwijl dat seizoen toch nog drie maanden voortduurt. Zo belangrijk is het Nederlands sprint dit seizoen. Bij de vrouwen is Margot Boer de titelverdedigster. Um, zij rijdt strakjes op de 500 meter in de tiende rit tegen Laurine van Riesen. die er ook eigenlijk altijd wel goed bij zit op zo'n Nederlands kampioenschap. We hebben op dat moment Annette Gerritsen al gehad. Gerritsen een paar jaar geleden ook Nederlands kampioen sprint geweest. Natuurlijk een bekende Nederlandse sprintster, maar zit niet helemaal lekker in het seizoen. En er rust veel druk op haar schouders, want ook voor haar geldt dus alles of niets deze dagen. Thijsje Oenema is ook een van de favorieten voor de Nederlands titel. Datzelfde geldt misschien ook wel voor Irene Wüst en Marit Leenstra. De 500 meter is twee ritten oud... Eén dame heeft binnen de 40 seconden gereden tot nu toe. De eer gaat naar Letitia de Jong, 3991. De docent bedrijfseconomie hield maandenlang de gemoederen bezig. In de stad is de norm, in het openbaar domein, hoort handen geschudden, hoort bij de hoffelijkheid. Ophef ontstond nadat een man eind vorig jaar terugkwam van zijn bedevaart naar Mekka... en nadien vrouwen geen hand meer wilden geven. De HVA had er geen problemen mee. Het gaat erom dat deze meneer zich niet comfortabel voelt bij het geven van een hand aan vrouwen. Als zo iemand dit thuis doet, of in zijn religieuze gemeenschap... dan heb ik niet eens een mening. Maar hij is als docent, staat hij in het openbare domein. We hebben geprobeerd om deze docent uh, in een werkbare situatie weer te brengen... waardoor hij uh, zijn onderwijs kon geven. Er waren te veel spanningen op de werkvloer om dat mogelijk te maken. Karel van der Toorn, de laatste stem, die was van u. Klopt. U was toen nog voorzitter van de raad van bestuur van de hogeschool van Amsterdam. U kwam een jaar geleden in het nieuws toen een moslimdocent gesteund werd door u. Hij was naar Mekka geweest geloof ik, kwam terug en wilde vrouwen geen hand meer geven. U zei nou dan hoeft dat niet. Kreeg veel kritiek en uiteindelijk heeft de man toch de school verlaten. Ja. Kijkt u, hoe kijkt u terug op die affaire? Heeft u het goed gedaan? Nou, niet goed genoeg in ieder geval. Um... Ik geloof niet dat uh, ik nu een ander standpunt zou innemen dan ik in de tijd heb gedaan. En dat standpunt was? Dat moet kunnen op deze school? Nou, het standpunt was: uh, we hebben als uh, hogeschool uh, een norm in de omgang. En dat is een respectvol omgang met iedereen. Uh, zolang je daaraan voldoet, kun je in principe bij ons werken. En, en dat uh, deed deze man? Dat deed deze Want man. Want hij groette vrouwen wel alleen niet door een hand te geven. Hij groette vrouwen, hij groette alle vrouwen. Hij maakte een buiging, legde zijn hand op zijn hart. Het was duidelijk dat hij dat heel respectvol deed. Prima docent, zeer gewaardeerd door studenten. Maar deze beslissing van hem... namelijk dat hij dus het, het fysieke contact met vrouwen verder wilde vermijden... behalve dan in eigen familiekring... dat leidde tot heel veel commotie, zowel bij docenten als, als ook bij studenten. Ja, u zegt, ik vind nog steeds dat ik het goede standpunt ingenomen heb... maar toch zegt u, ik heb het niet goed genoeg gedaan. Nee, niet goed genoeg, want uh, wat ik toch echt heb onderschat... is uh, hoe gevoelig zoiets ligt. Uh, ik was er eigenlijk vanuit gegaan dat uh, in het hoger onderwijs, hogeschool, universiteit, uh, de begrip zou zijn voor het feit dat mensen verschillen. En dat een uitzondering, want het gaat om een uitzondering, mogelijk zou moeten zijn. Ja. Nou, daar heb ik me op voor keken, want uh, een meerderheid van de docenten van de hogeschool uh, had hier toch echt uh, veel moeite mee. Ja. Um, en hoe verklaart u dat? Want u bent ook hoogleraar uh, godsdienst en maatschappij. Ja. Heeft u het daarmee te maken? Dat zou ik moeten begrijpen. Ja, als iemand het <laughs> snappen, <bent> natuurlijk. <u> <laughs> nou ja, dat is ook zo. Um, kijk, um, ik denk dat voor een, voor een deel heeft het mee te maken dat Nederland tamelijk onzeker geworden is van zichzelf. En uh, dat het dus moeilijker is geworden om rekening te houden... met mensen voor wie je een uitzondering maakt. Ook al die docenten van nu zijn onzeker. Ik ook voor al die docenten. Want die docenten hebben allemaal verschillende invalshoeken. Ik heb bijvoorbeeld heel veel te maken gehad met uh, de voorzitter van uh, de medezeggenschap. Een vrouw, uh, begin vrouw jagen. Jagen. Ontzettend leuke vrouw, energiek, hartelijk. Had grote moeite met mij staan. Ja, die, dus voelde, die voelde zich gediscrimineerd. Die voelde zich gediscrimineerd. En... Dat begrijp ik ook, want als je kijkt waar zij vandaan komt... het is een vrouw die uh, gedurende heel haar leven, in ieder geval een groot deel van haar leven... echt gestreden heeft om ja, een gelijkwaardige positie te krijgen als, als mannen die hadden. Uh, is ze in geslaagd, ze heeft het heel goed gedaan, heeft een mooie positie binnen de hogeschool. En dan komt er zo'n docent dit. die geen hand geeft. Ja, dus zij denkt ook van gaan we, de, de, gaan we nu de tijd weer terugdraaien. Maar dan was het eigenlijk een onmogelijke opdracht waarvoor u zichzelf stelde. Nou ja, ik vind wel dat je moet proberen mensen te overtuigen en... Achteraf gezien moet je zeggen, uh, ik had daar meer tijd voor moeten nemen... en meer moeten investeren, want ik was er te gemakkelijk van uitgegaan... dat er wel begrip zou zijn voor het standpunt dat wij ja. als uh, bestuur hadden. Er was ook een gebedsruimte op uw school, die is gesloten, ook? Ja. Na uw hoeftrek of tijdens uw toen nee, was. Dat toen was, dus was de, nee, dat is onder mijn verantwoordelijkheid gebeurd. Toen en... was de redenering, het is niet de taak van de onderwijsinstelling... om in die behoefte te voorzien? Nee. Het is niet. Uh, in, uh, we zijn een openbare onderwijsinstelling. Uh, we staan open voor iedereen. En het is niet de taak van die onderwijsinstelling om ruimtes te creëren die specifiek voor godsdienstige doeleinden bestemd. Maar als je echt een open school wil zijn, ja? dan doe je dat. Dan help, nee, je, dan help je docenten mee. Nee, je moet wel uh, docenten en studenten uh, in de gelegenheid stellen om hun uh, religieuze leven vorm te kunnen geven. Maar dat hoeft niet op school. Maar je hoeft niet uh, allerlei godsdienstige ruimte in de school te gaan in. Nee. Even naar de andere gasten. Ferry. Hey, uh, de, de afloop is nu bekend. Uh, ik, ik vind het ook een beetje een beetje verdrietig verhaal. Ik zou zelf als ik student was geweest het wel interessant hebben gevonden. Iemand die zo ja? raar en afwijkend ja. is. En om dat ook uh, gewoon mee te maken. Uh, was er misschien een andere... Uh, uitkomst denkbaar geweest als er een paar uh, misschien die, die, die docent iets, iets meer te isoleren van dit is een docent uh, en hij doet raar. Als een bissnijswaardigheid <laughs> uh, uh, of zo. Kom naar ons en dan kan je hem zien. Maar wat op zich is is het voor studenten wel interessant dat dit soort mensen bestaan en dat je daarmee moet, moet dealen en ook ook zoals als, als vrouwen ik zou, ik zou ook vragen hebben studenten daar niet allerlei ludieke acties. Nou rond, en een beetje studenten merk je, rond, je dat studenten hebben het er veel minder moeilijk mee gehad dan docenten. Het heeft ook wel met leeftijd te maken geloof ik. Overigens, je maar dat kan het het over tien jaar wel, zegt u? Een... Ik hoop het van harte. Uh, ik hoop het van harte. Want uh, weet je, uh, je zegt het is een uitzonderlijke man en een rare man. Nou ja, goed. Uh, <laughs> Godsdienst is altijd een beetje raar, zal ik maar zeggen. Maar um, onder studenten hebben we ook nogal wat van deze mensen. Tuurlijk. He, onderschat het niet. Dus, Die uh, geen handen willen geven? Ja, en ook vrouwen natuurlijk. En dat is toegestaan. Ja, ik bedoel, dat is toegestaan. Daar heb je rekening mee te houden. Nee, ik er kan mensen er zelf van om... maken. Nee, maar als mensen om hun gewetens wil zeggen van... ja, ik kan uh, mannen geen hand geven, in het geval van vrouwelijke studenten zo is... ja, dan moet je daar een oplossing voor zoeken. Ja. En even en de enige vrouw in ons gezelschap, mm. Judith de <laughs> Leeuw. Ja. Hoe luister jij naar? Um, ja, nou, ik kan me wel... Ik ik kan me wel voorstellen kijk als iemand een heel groot onderscheid maakt tussen man en vrouwen dat dat natuurlijk wel ja dat dat een discussie uitmaakt. maar tegelijkertijd denk ik wel ja uh, hoe erg is het inderdaad als iemand geen hand wil geven op alle mogelijkheden van wel of geen fysiek contact? Ik bedoel, als iemand. Uh, het is niet een, dat hij een klap heeft uitgedeeld of zo. Nee, <laughs> hoe erg he, is al. het? Ja, dat om geen fysiek contact te willen, kan ik me ook wel. Uh... Het is bijna armoede: dat, dat er niet. Mensen wat ruimdenkerder zijn daarin. Ja. Want het is toch ook een, een, een acceptatie van een cultureel of religieus verschil daarin. Ja. Nee, nou ja, plus, vroeg, dat gewoon dat wat, hoe, er, ik, ja, hoe erg is het? Om niks, erg je is kan het? ook uh, nee, aan smetvrees leiden en iemand ja. geen hand te willen geven. Wat is eigenlijk het probleem? Maar Nog één keer dat de de die die godsdienst niet maatschappij. Ja. Nou, als, je, als je een ander beroep hebt. Stel dat die man nou docent fysiotherapie was geweest. Ja, dan had hij echt een ja, probleem. Precies, ja, dat, nee. want, ja, dat, dat is vervelend. reden Waarom hij dat niet heeft gekomen? Nee, dus, nou, dat is ook helemaal niet zo gek. Want je ziet wel vaker de bepaalde godsdienstige stromingen ook een uh, relatie onderhouden met bepaalde beroepspraktijken. Ja. Ja. Maar er zijn al, al uh, docenten en, en, en, en vrouwelijke studenten, dus dat is soms al een beetje ingewikkeld. Ik, ik zorg op mijn middelbare school ook altijd voor dat er een deur open staat als ik alleen met een, met een vrouwelijke leerling in het lokaal ben. Uh, er is er zijn rechtszaken natuurlijk genoeg uh, mm. geweest. De meeste mannelijke docenten. Er zijn zich wel degelijk bewust van het feit... dat ze met vrouwelijke studenten of leerlingen ja. omgaan. En geen hand geven. Dat is natuurlijk erg vervelend. Maar er, is al, er zijn al verschillen. Klopt. En de vraag is, hoe, hoe, hoe erg is dat dan? Ja. Uh, ja, de school had natuurlijk best het standpunt in kunnen nemen... van dit vinden wij niet goed. Wij zijn er niet mee eens. Maar goed, uh, laat hem maar binnen zijn eigen cocon. En straal dan wel uit dat je er niet mee eens bent. Ja, nou ja, ik denk wel dat je kunt zeggen. Dat mag, mag toch gewoon. Nou, het is toch... nou, dus het vanaf tegelijkertijd vanaf... ook goed om. Dat hebben we ook wel gezegd natuurlijk als schoolleiding. Van, uiteraard, wij beschouwen uh, de handdruk als normaal gedrag ja. onderling. Maar hier is een religieuze overtuiging. en die brengt dit, dit gedrag met zich mee. Daar moeten wij respect voor hebben. Overigens, het is wel heel interessant. Uh, die man werkte dus in een opleiding commerciële economie, waarvan 50% van de studenten van allochtone afkomst is, okay. althans uit gezinnen komt hè, met Turkse ja. of Marokkaanse wortels, allemaal Nederlandse jongens en meisjes verder natuurlijk. Um, Docentencor, alleen deze docent is de enige. Ja. Goede reden om in deze... hem uh, in, uh, in dienst te nemen, sterker nog, naar een ja, een plek voor hem ik vond te creëren. Hij zo dood zonder dat hij vertrok, want ja, ja dit is. <laughs> dit, nou heb je zo'n rolmodel. <laughs> en dan even, even nog Geen naar plek uzelf. Plek u bent hoogleraar godsdienst en maatschappij. Krijgen we meer van dit soort maatschappelijke conflicten, denkt u? Ziet u ze aankomen? Nou ja, je hebt ze voortdurend in Nederland. Uh, je ziet ook dat het beroep op godsdienst problematisch begint te worden. We hebben recent de zaak gehad van het ritueel Ja. Nou, dat is door de Eerste Kamer gecorrigeerd. Daar komt het toch op neer. De weigerambtenaar hebben we nog? De weigerambtenaar is ook zoiets waarvan je zegt... ja, uh, we zijn eigenlijk bezig uh, de dingen een beetje disproportioneel te behandelen. Zo'n weigerambtenaar, zolang wij kunnen garanderen dat uh, homo's kunnen trouwen. Ja, want dat is het recht dat zij hebben. Ja. En, maar goed ook. Kunt u een doen wat het thema op dit punt van volgend jaar wordt? Nou, dat vind ik moeilijk te voorspellen. Maar ik, ik verwacht inderdaad dat uh, uh, vergelijkbare zaken... Uh, en met name dan vanuit de islamitische uh, kant... nog wel meer zullen gaan spelen. Maar ik weet nog niet welke? Nee, ik kan het nog niet voorspellen. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink.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 You'll be mine. En 876 boeken en 312 platen en cd's. Wat als je 870 dingen hebt om aan te trekken? Waarvan 312 sokken, 60 broeken, 120 t-shirts. Drie... De stem van uh, Judith de Leeuw, documentaire maakster. Jij zit hier uh, van bovenaf te kijken naar een hele grote loods... waar jij al jouw spullen hebt uitgestald. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Um, nou, ik wilde mijn spullen gaan tellen. Omdat ik... Uh, toen ik... 12 jaar geleden, zeg maar, uh, op mezelf ging wonen, niet meer bij mijn ouders. Toen ging ik zo dingen kopen die je nodig hebt, zoals een pan en een bord en dat soort dingen. En toen had ik onwillekeurig het idee van op een gegeven moment heb ik dan alles. Dan heb ik zo alle benodigdheden verzameld. Ben klaar. Maar ja, dan ben je klaar. Maar dat punt dat kwam de hele tijd niet. En toen uh, was het 12 jaar later en toen was er een mijn vriend bijgekomen en een kind en heel veel meer spullen. En waren er een soort plekken in ons huis waar we eigenlijk niet meer naartoe gingen. Die noemen we opslag, daar staan spullen. En ja, en toch tegelijkertijd had ik dan nog het gevoel van dat we nog dingen nodig hadden. Maar je en... doet nooit iets weg. Um, ja, ik deed ook wel eens iets weg. Ja. Maar, maar toch hadden we een plek die we opslag noemen. Die hebben heel veel mensen, toch? Ja. Je hebt ze een keer aan huur... ja. Ja. ja. dus daardoor en, uh, ja, en, dan, en uh, ja, dus toen uh, ging ik zo daarover nadenken van waarom hoe kan dat dat we toch dat we niet weten wat we hebben en toch hebben we de hele tijd het gevoel dat we nog iets nodig hebben. Ja. En toen besloot je daar een documentaire over te maken. Ja, ja. Ja, en, ja. Maar je zei het net al, je woont niet alleen. Ja. Dus op een gegeven moment zien wij een treurig beeld van jouw vriend die in een totaal leeg huis zit. Ja, zielig. Nee. Ja. Had, had je hem toestemming gevraagd van tevoren? Nou, het was zijn idee. Ja, <laughs> okay. ik, wilde, ik wilde mijn spullen gaan tellen en hij vond het ook wel handig, want het is toch fijn om even een soort weer grip op de zaak te krijgen en te weten wat we nou eigenlijk hebben. Ja, is dat maar echt? Toen... Ik, ik heb dat niet. Dat ik wil weten hoeveel spullen ik heb. Nee? Dat heb ik niet nodig om grip te hebben op het leven. <laughs> nee, nou ja, ja nou, ik, vond wel, ik was daar wel echt benieuwd naar. Wat, wat, wat gebeurt hier? Wat, wat is dit? Het soort, ja, terug even, even kijken wat is de stand van zaken. Waar zijn we beland na twaalf jaar met de rietjes? Ja. En, uh, en dat te tellen vond ik daar een goede manier voor. En toen ging ik dat doen. En ik dacht dat het gewoon vijf dagen zou duren. En dat ik uh, ging dingen. We gingen wel een beetje plek maken. Mijn vriend ging ook helpen. En we gingen alles in de huiskamer zetten. Maar toen na vijf dagen ging het helemaal mis. Dingen vielen over elkaar heen. En uh, ik had blij, bijna brand veroorzaakt. En dat, dat lukte gewoon niet. Je had en toen te weinig zei, ruimte. Ja, ja. En toen zei mijn vriend: Ja, dat is ook logisch. Je hebt een, soort voet, je hebt een, een voetbalveld nodig als je het wil doen. En dat bleek ook zo te zijn. Dus, dus die loods, alles ja. uitgestald. Vervolgens zie je in de documentaire dat daar mensen binnenkomen lopen. Wat komen die doen? Ja, dat waar ik, nou, omdat eigenlijk... Uh, ik ging zo uh, onderzoek van allerlei redenen waarom we spullen nodig hebben. En één daarvan is dat je spullen gebruikt... voor het vormgeven van een bepaalde identiteit. Als ik iets... Uh, dat, heb, dat geldt voor veel mensen, denk ik. Als je iets koopt, dan heb je onwillekeurig zo het idee van... Uh, nou, als ik die jurk heb, dan, uh, dan, uh, heb ik echt, dan heb ik echt alles. En ook dan, heb ik echt een, uh, ja, dan ben ik een betere moeder. Ofzo, want dan zie ik <laughs> iemand die... <laughs> hè, dat, dat, dat denk je dan. En uh, ja, Dus daarmee probeer En Maar na, na een uur is de het, het blijkt dat alweer niet zo te zijn. heb je weer iets nieuws nodig. Maar je hebt toch even te... die gedachte gehad dan? Ja, maar zo zitten we eigenlijk in die vicieuze cirkel. Maar die mensen had ik dus uitgenodigd om te vragen uh, wie zij dachten dat dit gezin was. Ja, en wat, zei die, wat zeiden de mensen die daar rondliepen? Um, ja, dat we duffe schoenen hadden en um, uh, dat we oude hippies waren... die uh, nog ongeveer een beetje zo leefden als uh, 60 jaar geleden. Of wat 40 niet zo jaar geleden. is? Nee, nee, we waren allebei 29 toen. Ja. En dat we een ongezellig interieur hadden en dat we niks om de wereld gaven. En vier kinderen? Vier kinderen, Dachten ja, ze? Dachten ze, ja. ja. Het is er één. En ze vroegen ook, jij vroeg ook nog aan hen... Um, zou u bevriend willen zijn met deze mensen? Ja. Niemand die het wilde? Nee, niemand, nee. Ja, het was... Uh, dat ja. moet teleurstellend zijn geweest. Ja, dat is jammer, ja. ja. Nee, maar gooi je nooit iets wat weg, want ik bedoel... Iets nieuws koop, je kunt het ook als regel hebben. Ik koop alleen iets nieuws dat ik ook weer wat weg doe. Ja, nou, ik, ik, voordat ik de film ging maken, gooide ik wel dingen weg. Maar ik eigenlijk door de research ging ik me, ja, kwam ik toch ook tot vroeg me af, van wat is dat? Wat is eigenlijk weg? Wat gebeurt er op het moment dat je. Nou, dat gaat naar de vuilnisbelt. En dan wordt het vaak vernietigd. Ja, nou ja, daar kun je dus, uh, ja. Maar het niet uh, lang niet alles. Het belangt natuurlijk ook heel veel. In zee bijvoorbeeld. Er zijn hele plekken in, de, in, uh, in zee waar uh, enorm veel plastic is opgehoopt. En dat, dat valt steeds verder uit elkaar, maar verdwijnt eigenlijk niet. Waardoor dieren dat de hele tijd eten. En um, die voelen zich dan heel verzadigd. Maar daarna gaan ze toch dood van de honger, omdat het niet zo voedzaam lijkt. En dus eigenlijk is er een soort hongersnood gaande. Op hmm. volle zee, waar onze spullen heel direct maar mee het ook in op verband staan. Verkopen, of, uh, ja, dat kun je inderdaad doen. Maar kringloop -kringloop. het is wel interessant wat er voor proces daar uh, uh, aan uh, ten grondslag ligt. Dus, or, dom, om eigenlijk heb ik het idee, omdat je dus denkt, ik kan het altijd nog wegdoen. Uh, die nooduitgang die er eigenlijk is, daardoor ben je zelf geneigd als individu, maar niet alleen als individu, het is toch ook een soort collectief. Hmm. Uh, situatie waarbij we een beetje vast om de hele tijd nieuwe dingen binnen te halen. Want dat is een soort behoefte van ons. Wij willen altijd maar nieuwe dingen binnenhalen. Nou, ik weet niet of we het willen. Het is ook een soort van zelfsprekend. En kijk, de ene aspect is natuurlijk dat, dat, dat idee van dat je even denkt de dat je gelukkig wordt als je schuursponsjes koopt. Dus dus iets soort rooster ja, ja, ja. ja, dat heb ja. Dat Met name veel bij mensen zouden, ja, maar veel mannen zouden het rijden trouwens zeg maar, dat ze dat herkenden. Dat gevoel van de hema. Heb je dat niet? Nee, heb ik niet. Wat je zelf constateert dat mensen niet bevriend zouden willen zijn... met de eigenaar van deze spullen. Mm. Daar gaat het natuurlijk om. Mensen willen de, die, die spullen hebben, zodat andere mensen denken... wat een toffe mensen zijn dat. Ja. Ja, nou het, is, het werkt twee kanten. Er is ook een, uh, ook een aspect waarbij. toen ik uh, mijn MacBook Pro kocht. toen voelde ja. ik me ook gelijk een betere filmmaker. Ja. Toen dacht ik gewoon: ja. van, hier ja, kan je tenminste wel iPads, mee voor de dag. Ja. ja, precies. Ja, daar ja, kan dus, je mee voor, voor de dag. Dus ik ga eerst een uitrusting kopen ja. en dan gaan ze sporten. Nou, ja. sport is een heel goed voorbeeld. van hoe eigenlijk wij. Uh, wel, soms uh, heel veel dingen die je wilt doen. Uh, nieuwe spullen genereren. Want je denkt, well, hardlopen, dat is op zich een heel gezonde activiteit. Maar dan heb je schoenen nodig, dan heb je een broek nodig... dan heb je oordopjes nodig. En voor je het weet, is eigenlijk die activiteit is verworden... tot één grote activiteit van spullen verzamelen. Ja. Uh, op een gegeven moment in een documentaire spreek je met een oude verhuizen. Laten we even luisteren naar dat gesprek. Ja. Heeft u het idee dat mensen nu meer hebben, of niet, dan 65 ah, jaar? Ja, dat wel. Dat wel de, gewoon dat de meeste uh... Je hebt meer spullen dan uh, vroeger. Een tafel, een stoel en een paar kasten. En, uh, maar tegenwoordig hebben de, uh, overal staat wat op. Overal staat wat op? Ja. P spulletjes, ja. Ja. ja. Aardig is ook in je documentaire dat je een aantal voorbeelden noemt... van producten die bewust niet zo lang meegaan. Ja, ja dat, uh, dat is natuurlijk wel heel opvallend. Want uh, mijn ouders die hebben bijvoorbeeld een sinaasappelpers uit de jaren zeventig. En die doet het gewoon nog steeds. Maar uh, als ik er een koop bij de mediamarkt of zo, dan is die gewoon... dat is gebeurt heel vaak na een jaar, is die kapot. Net als die MacBook, waar ik zo blij mee was, dan zeiden dus ze in de winkel... ja, deze batterij die gaat zeven uur mee, of acht uur zelfs. En uh, na anderhalf jaar doet hij het nog maar, een, nog maar een uurtje. Ja, en dat is expres gedaan? Uh, ja, nou, dus ja, dat, ja het is wel... Uh, ja, ja. Zou het verboden moeten worden? Zou daar uh, beleid op ontwikkeld moeten worden? Um, ja, ik denk het wel. Nou ja, ja ik denk dat we, nou ik denk dat we gewoon daar wel dat we daarover moeten hebben. Dat we moeten uh, praten over waarom we in deze situatie zijn uh, beland en hoe we dit weer achter ons kunnen laten. Want, wat wil je ermee? Dat bleef mij wel bekruipen, dat gevoel. En nu. En nu. En nu dacht ik steeds. Ja, nou dat is heel fijn. Dat is precies de bedoeling. Nee, ik geef denk. eens antwoord. Wat nu? Nou ja, ja, uh, ja, als, ja ik zou het ongeveer wel de Nobelprijs verdienen als ik hier een oplossing voor had. Dat is niet. Uh, dat, dat zo simpel is het natuurlijk niet. Dat willen heel veel mensen. Ja, maar, oh, nou, maar, maar ja, dat, dat is Maximaal niet Maximaal 10.000 spullen per persoon. Nou ja, ik denk dat het. Kijk, het, het, is, er, het zit in heel veel. Uh, als je bijvoorbeeld toen ik zwanger was, toen, uh, dan moet je van de dokter moet je de verzekering melden dat je zwanger bent. Vervolgens stuurt die verzekering mij een nijlpaard en een blauwe knuffelbeer. Dat is een soort automatisme. <laughs> Allerlei mensen. En daar was uh, jij blij mee aanvankelijk? Nou, nee, daar ben ik dus niet zo blij mee. Net, uh, Want je hebt al genoeg spullen. Ja. En uh, er, er zit iets. Uh, en er is natuurlijk nu: hè, de mensen zeggen allemaal van. Oh nee, uh, crisis. De koopkracht daalt. De uh, van het Centraal Pompbureau heeft ook mensen opgeroepen. Omdat het vooral belangrijk is dat we allemaal meer geld gaan uitgeven. Want dan blijft de economie draaien. Hè? Ja. ja. En da Shoppen dat is, ook is goed, die, zegt iedereen. Ook met die computers die dan snel kapot zijn. Dan blijft er weer gelegenheid voor mensen om nieuwe computers ja, te maken. En dat, ja. En daar, dat is natuurlijk wel. Ja, dat, dat kunnen we kunnen ons wel Vragen. Uh, dat zegt Benjamin Barber ook uh, de, uh, in uh, mijn film. Die zegt: uh, um, we, we hebben er, Kijk, wij hebben natuurlijk gewoon spullen nodig. Dat is duidelijk. Wij zijn een soort onaf op de wereld gekomen. We zijn een kat heeft een vacht en die is heel goed, perfect van zichzelf. En wij hebben allerlei hulpstukken nodig. Alleen het lijkt nu wel alsof we, situatie, of we met z'n allen terecht zijn gekomen in een situatie waarin. Uh, die, de, de dingen die ons die dienstbaar zijn aan ons... dat er een soort omslagpunt is geweest... waarin wij dienstbaar zijn aan de dingen. Dat is jouw gevoel. Op da ja. dat, dat punt zijn we gepasseerd. Ja. Maar ben nou, je dan voor een nieuwe soberheid? Nou, nieuwe soberheid... Um... Zeg maar gewoon ja... Nou, dat klinkt wel een beetje zo. Als nou, sober, he, ik, ik, denk op, uh, wel, ik kan me heel goed voorstellen dat het, dat, we er, dat, het, dat het heel prettig zou zijn als ik een laptop koop dat die, dat die 50 jaar meegaat en dat de, dat de vernieuwing wordt geïmplementeerd in de materie like, zoals, nu, die, zoals die is. Die ja, nou, dat goed. Ben, ah, ben, ben je dan ook in We moeten gaan afronden. Iedereen die hier meer over wil praten of meer over wil zien, die moet vooral gaan kijken. Ja. Overal spullen. Zaterdag, 5 voor 3, smiddags op Nederland 2. Ja. Tijd voor onze dichter bij de dag. Frits Griens. Hallo. Goedemiddag. Hallo. We zijn benieuwd. Eh, uh, ijdelheid. Ijdelheid. Senseo, ijsmachine, snelkookpan. Contactgril, tosti-ijzer, lifestyleboekjes. Designservice, gourmetstel, kraantjeskan. Twee pasta-makers, gouden gastendoekjes. Een kast vol nooit bekeken dvd's. Verroeste trommeltjes met gipse koekjes. Een zolder vol iets tragere pc's, drie laden met gehypte nepconserven, verbannen vuurtjes, watertjes en sprays. Bezit is ijdel, goud een duivelsgoed. Het helpt slechts valse status te verwerven. Maar wat een mens pas echt lijkt te bederven, is onderwijs dat niet doet wat het moet. Frits Griens, stadsdichter, Gemeente Leudal. Volgens mij heeft hij het documentaire al gezien. Ja. Maar niet echt. Dit is de dag.nu. Daar is het gedicht. Later vandaag uh, terug te lezen. Hartelijk dank, Karel van der Toorn, Ferry Haan, Judith de Leeuw en uh, Guido van Steen. Leuk dat jullie er waren. Kunnen kunstenaars ook zonder subsidie van de overheid mooie dingen maken? Dat is de vraag die ons bezighoudt sinds het kabinet de geldkraan voor cultuur heeft dichtgedraaid. Deze man is er een voorbeeld van hoe je geld kunt verdienen met kunst zonder subsidie. dat we niet. My man came all, my man came all, so the red, only the third beat, oké? Okay? One, two, three, four, and... My man came all, so the red, We horen een repeterende pieter jan Leusing, die goed geld verdient met zijn optredens met veelgevraagde klassieke muziek. Na drie uur horen we zijn complete verhaal. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag...